Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Israëlische leger zegt dat het een sleutelfiguur binnen Hamas heeft gedood... bij een aanval in gaza stad. Israëlische media melden dat het gaat om Ra'at Saad. Ook drie anderen zouden bij de aanval zijn gedood. Op dit moment is er een staakt het vuren van kracht in de Gazastrook. Sinds het bestand op 10 oktober is ingegaan... worden er nog wel geregeld luchtaanvallen gemeld in Gaza...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 De verdachte is een kennis van de moeder en is nog voortvluchtig. De man wordt verdacht van poging tot moord. Over een motief is nog niets bekend. Een Amerikaanse delegatie is dit weekend in Berlijn om over Oekraïne te praten... met Europese leiders en met president Zelensky. Naast de speciaal gezant Steve Whitcoff is ook de schoonzoon van president Trump, Kushner, erbij... Dat de twee naar Berlijn komen wordt gezien als een signaal dat de Verenigde Staten een kans op vooruitgang zien. En het weer, vanavond is het droog en vrij helder. Komende nacht koelt het af naar een graad of drie en kan er mist ontstaan. Morgen een grijze dag, alleen het zuiden maakt kans op wat zon. Het wordt ongeveer acht graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersinformatie.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 Hart te bevriezen, een jaar is voorbij. Kom mensen en denk toch wat meer aan elkaar. Je hebt iemand nodig aan het eind van het jaar. Hey, Vogels die zoeken naar water en brood en kleine gebaren die zijn soms zo groot en eens. Deze... De luisteraars van de ZFM Entertainment for you. Mijn naam is Peter Marnier en ik wens u fijne kerstdagen en een voorspoedig, maar vooral een gelukkig nieuwjaar. Zo dat was hij dan, Koos om het en geef elkaar een beetje warmte. Dit is Sebastian natuurlijk waar we mee afsloten: Angelina. Sebastian, ja, een lekker nummer is dat. Angeline, en dat had hier allemaal op die 106.9... DHB plus 9a. En dat allemaal vanaf de tolweg 10a in Zandvoort. Beste luisteraars van ZFM Zandvoort. Mijn naam is Emiel Baars... ...en ik wens u fijne kerstdagen... ...en voorspoedig en vooral een heel gelukkig en muzikaal nieuwjaar. Ja, wij jou ook, uh, Emiel. Ja. Dit is uh, Cher en ze hebben het over uh, DJ Play a Christmas Song en dat allemaal live. Niet in de studio natuurlijk, maar dat de live uitvoering. Mm -hmm. Nou, wat blijft het toch een geweldige plaats Share en uh, DJ Play aan Christmas Song En uh, ja dat, uh, dat doen we zeker Ja Verzoekjes hey, um, ja, we zijn welkom uh, Dit is een verzoekje van uh, Miranda uit Rotterdam Jij wilde graag uh, Roy Donners horen En uh, ik bewonder jou Nou hier is hij dan hoor Oh Ja dan moet je wel, uh, dan moet je wel Wat schuifjes open zitten Anders doet hij het niet Nee ja. oké. Okay. Meer muziek meer variatie met entertainers for You. Blijf blijven lekker bij hè? tot 7 uur entertainers nieuw. En uh, met de leukste muziek ik natuurlijk. Ik bewonder jou, ik bewonder jou, doe me geen verdriet. Leven zonder jou, leven zonder jou, nee dat kan ik niet. Laat me niet alleen, laat me niet alleen Want ik hou van jou Ga het van me heen, ga het van me heen Blijf me altijd trouw Het is al zo vaak gezegd Ik meen het echt, ga het van me heen Laat me nooit alleen, blijf me altijd trouw Geef mij het antwoord Zekerheid. Ik bewonder jou, ik bewonder jou, toen me geen verdriet. Leven zonder jou, leven zonder jou, nee, dat kan ik niet. Ja, jij beheerst voldaan heel mijn bestaan. Ik bewonder jou, leven zonder jou, nee, dat kan ik niet. Heen. Laat me nooit alleen, blijf me altijd jou. Ik bewonder jou, ik bewonder jou, doe me geen verdriet Leven zonder jou, leven zonder jou, nee dat kan ik niet Ja jij ben hier eerst voortaan, heel mijn bestaan Ik bewonder jou, leven zonder jou, nee dat kan ik niet Leven zonder die nee dat kan ik niet. Oh, leven zonder die nee dat kan ik niet. 1948, Hered Cox, helaas, hij is niet meer onder ons, maar er zijn muziek nog wel. Toen was geluk heel gewoon.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 Vooruit naar bed, dan kregen we een kruik mee. Gezichten op het behang, maar niet echt van binnen bang. Toen was geluk heel gewoon. Buiten huilt de wind om het huis. haar moeder breidt een warme sjaal. En het ganzenbord op tafel stond er de volgende morgen nog helemaal. Ook gingen wij naar het bos.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 Schooltas bleek het eerste teken dat de zaak al was bekeken voor zover je zonder plicht beseft je leven leeft, je leven leeft.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 1948, en toen was geluk heel gewoon hier bij ZFM. En dat allemaal vanuit Zandvoort op 106,9 en uh, DAB Plus 9a. En natuurlijk wereldwijd www.zfmartiesten.nl daar, uh, daar kun je dus ook eventjes meekijken in de studio, meeluisteren, waar dan ook ter wereld. Hé, hey, um, dat was een verzoekje, Miranda. Dankjewel ervoor. En uh, even kijken hoor. Wat gaan we doen? Ja, we gaan naar de Crazy Accordions. En uh, zij hebben het over uh, Dominique. Ik zou zeggen, blijf erbij. Blijf erbij. Ja. Tot zeven uur entertainers. En de verzoekjes zijn nog welkom hè.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 Met Kerstmis. En uh, ja, dat is ook allemaal te volgen op www.zfmartiesten.nl En daar kan je dus live meekijken, meeluisteren. Wat je ook wil. En uh, ja, ook een klein stukje via uh, ja, TikTok, eh, TikTok. Ja. Hey, um, dit was hij dan, John Wagner. Dus ik kom naar huis met Kerstmis. En uh, ja. Wij, uh, wij zijn nog een beetje alvast... en een beetje in de kerstveren natuurlijk... voor uh, volgende week. Want volgende week is natuurlijk... Uh, de, de, de hele lange uitzending van 2 tot 7. En dat allemaal met zandwoord voor jou natuurlijk. En uh, ja, ik zou zeggen dan zeker afstemmen. Dus van 2 tot 7 zandwoord voor jou... met uh, ja, de kerstuitzendingen. Hallo luisteraars van ZFM Entertainment for You. Mijn naam is Eddie Wester... en ik wens iedereen hele fijne kerstdagen... En een voorspoedig, gezond en vooral heel gelukkig nieuwjaar toe. Ja, dit is Zielike en Kerstmis uh, zonder jou. Oh, ja, dat was dan kerstmis zonder jou. En dat allemaal gezongen door hun zieken. Ja, dus volgende week de kerstuitzending van 2 van uur s middags ...tot en met 7 uur s'avonds diverse artiesten natuurlijk hier in de studio aanwezig. Ja, die dus ja, een nummer komen zingen en uh, leuke dingen in ieder geval allemaal volgende week. Dus stem zeker af van 2 tot 7 en dat allemaal op uh, www.zfmartiesten.nl. Daar kan je dus alles volgen in de studio. En uh, ja, ook luisteren natuurlijk. We gaan uh, nog. Uh, ja, ik ga er nog eentje draaien draa draa van, uh, van Cher. En uh, ja, dat is een prachtig nummer ook. High Christ uh, uh, album van uh, vorig jaar natuurlijk. En uh, ja, we hebben genomen Angels in de Snow. It's the time of year. Put the tree up, let the real world disappear Can we still believe in the season And remember why we serve? in de snow. Uh, ja, geweldige kerstsingles zijn het eigenlijk. Ja, het is, een, uh, het is van haar uh, kerstalbum natuurlijk van vorig jaar. Ja, er staan gewoon gezellige en uh, geweldige nummers op. Ja, een lekkere beat en uh, dansbaar. Laat ik het zo zeggen. We gaan eventjes naar uh, Grad Dame, want die heeft uh, ooit uh, ook eens wat, uh, wat kerstnummers gemaakt. En uh, ja, deze, deze zag de kerst wel heel erg zwaar. Een kerstmis zonder jou. De televisie hey. wek het keer. De kerstverlichting doet het ook niet meer. Geen zin om kerstkaarten te sturen want mijn wereld is zo klein. Geen kerstdiner wat ik met iemand wil. Zin om te koken heb ik ook. Ik heb nooit geweten dat een kerstmis alleen zo koud kan zijn. Christmas, beste luisteraars van ZFM Entertainment for You. Mijn naam is Heliaan Terridan en ik wens u fijne kerstdagen en een voorspoedig, maar vooral gelukkig nieuwjaar. So have yourself a merry little Christmas now. Bij elkaar komen soms de tranen. Sta ik voor je klaar om jou te verwennen. Zoals ik dan doe. Geen mooie kerst zo dicht bij jou, dat zegt mijn gevoel. Oh, hè. Ja, lekker hoor. Lekker zo die kerstmis. Ja, één keer in het jaar uh, is het toch... Uh, ja, het is altijd wel prettig om, uh, om deze nummers weer te beluisteren. Zo ook uh, deze, S. van Velzen. Dat is inmiddels ook al, uh, denk ik, een, uh, drie jaar oud, deze single. En geen kerstmis zonder jou. Ze zeggen, thuis is waar je hart is. Gezellig samen zijn met kerstmis... In al die tijd was ik mezelf kwijt Nu wij samen bij de haard Voel ik de warmte in mijn hart Het is gewoon geen gesmiss Zonder jou Ik geloof te never nooit in kerk ik altijd aan het eerst, aan alles wat dan fout komt aan, Maar jij, let je handen om mijn hoofd, voel me aangenaam verdoofd. Eerst maar zonder jou. En ze, uh, Ja, hé. Hey, lekker hoor. Hé, hey, dat is een keertje. Uh, ja, een keertje wat anders. Ja. Dit is John de Bever. En uh, ja, ik begreep je. Blijf lekker buiten tot 7 uur. Entertainment Met de leukste muziek. En vergeet niet in je agenda te zetten voor 2 tot 7. Volgende week zaterdag. Zandvoort voor jou. Misschien ging het te snel, kon de liefde net niet aan. Wat ik van binnen voelde, leek een wonder. Misschien was ik te fel, leefde enkel in een baan. Dat kwam door jou, want jij bent zo bijzonder. Te laat zag ik het in, je liep me uit en erom ontwaken, de fout die ik beging. Zou ik nooit goed meer kunnen maken Ik hoop dat je wat meer geluk zal vinden Want dat lukt je niet met mij Ik vergeef je als je mij niet meer wilt zien Vergeef je dat ik niets van jou verdien En wat zo prachtig leek, laat het nu maar in de steek Hou een beetje dat ik diep van binnen breek Vergeef je als je niets meer aan me denkt Vergeef je ook wanneer die mij straks Door mij weer te vergeten Zonder mij weer te leven Ik zal je alles vergeven De dag schijt me pijn En al zie ik jou nooit meer Draag je met me mee heel diep van binnen Als jij hier niet wilt zijn Leg ik mij er wel bij neer. Mijn hart kan het van jouw verstand nooit winnen. Ik hoop dat jij beseft dat ik heel graag voor jou verander. Wat jij met mij kunt doen, dat vind ik nooit meer bij een ander. Maar als je mij die kans niet meer kunt geven, dan laat ik jou meer terug. Ik vergeef je als je mij niet meer wilt zien, vergeef je dat ik. Niets van die afdien. En wat zo prachtig leek, laat het nu maar in de steek. Al weet je dat ik dit van binnen verreek, ik vergeef je als je niet meer aan me denkt. Vergeef je ook, wanneer je mij straks krenkt: Door mij weer te vergeten, zonder mij weer te leven. Ik zal je alles vergeven. Het is zo. Ik was er zo zeker van, jij weet dat jouw liefde mij breken kan Je danst met een ander, maar dat zou wel zo moeten zijn door mij weer te vergeten zonder mij weer te leven ik zal je alles vergeven zo dat was je dan John de Bever en ik vergeef je ja en we gaan een, een verzoekje draaien en, en dat is afkomstig van Monique en die wilde graag een plaatje horen van Benny Nijman en ik heb genomen, hoeveel geheimen kent een hart? En te het uur tot de klokjes van 7 uur. Met de heerlijkste muziek hier al, uh, vanaf de tolweg hierna in Zandvoort. Zandvoort aan zee, ja, lekker hoor. Nog maar een uh, enkele dagen voor de kerst natuurlijk. Het uh, is anderhalf de week zeg maar, ja. Je rekent vaak op je verstand. Je hebt je leven in de hand Maar onvoorspelbaar als het weer Volg je, je hart weer keer op keer Het kent geen taboe Dan loopt het anders dan je denkt Alleen je hart zegt wat of hoe het kent geen taboe Hoeveel geheimen kent een hart Het is gesloten en gehad Het is bijna zeven als een kluis Het is de haven van je huis Hoeveel geheimen heeft een hart het is je veilige kompas, Het vaart op zeker of vaart blind als onbevangen als een kind Je doet je vaak heel anders voor Dat heeft je hart onmiddellijk door Het is de rechter van je ziel het kan je helemaal doorzien Het kent geen taboe En weet je niet meer wat te doen Dan zegt je hart jou wat of hoe Het kent geen taboe Hoeveel geheimen kent een hart het is gesloten en gehakt Het is bijna zeven als een kluis Het is de haren van je huis Hoeveel geheimen heeft een hart Het is je veilige combat Het vaart op zeker of vaart blind Haast onbevangen als een kind Hoeveel geheimen kent een hart Het is gesloten en gehad Het is bijna zetel als een kluis Het is de haven van je hart Hoeveel geheimen heeft een hart Veiligen, het is je veilige kompas. het valt op zeker vaak blind als onbevangen als een kind. Zo, so, dat was hij dan, Benny Nijman. En hoeveel geheimen kent een hart? En dat uh, aangevraagd door Monique Welvaart. En leuk dat je luistert, Monique. Uh, we kijken hoor. Ja, we gaan over naar uh, Fransje Bauer. Ja, en uh, de mooiste jaren... Ja, die komen nog. Ja, ik, ik wacht er al jaren op. Maar nee, toch uh, een dolletje. Ja, maar Frans, uh, ja, ik weet het niet. Uh, Moeten we eens een keertje gaan vragen. Goedenavond, leuk dat je luistert. En uh, dit is ondergetekende Fred Heij bij ZFM Zandvoort. Op johannes db plus 9a. Tot 7 uur. Je kijkt achterom. En je denkt dat het niet mooier komt. Maar zo bal. Het spreekwoord zegt, een oude wijn, die smaakt het best, de mooiste jaar. We zien dan de mooiste jaren. Die komen nog. En dat allemaal bij uh, Frans bouwen. Nou, dat beloofd wat. Ja. Dit is uh, Aqua. Lekker uit de uh, gouden oude doos. En haar we Barbie Girl. Zij hebben het over Barbie Girl. Nog heel eventjes. En dan is het weer tijd. Om naar huis te gaan. Dus... Uh, Vergeet niet volgende week af te stemmen van 2 tot 7. Nou, dit was het laatste singeltje. Wat we gaan, uh, hebben gedraaid. al Aqua. En ik zou zeggen. Heel goed weekend. En uh, graag tot volgende week. Wees zuidelijk op elkaar. En uh, geniet van het weekend. Mooi weer. En uh, ja. Ik zou zeggen. Tot dan. Met de kerstuitzending. Was 2 tot 7. Zandvoort voor jou. Volgende week zaterdag. Tot dan.